Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Queen Elizabeth is begonnen aan haar allerlaatste reis. Met een indrukwekkende optocht werd de kist eerst op het onderstel van een ouderwets kanon door Londen gedragen... Op dit moment gaat de tocht met de auto verder dan Windsor Castle. De uitvaart wordt door honderdduizenden Britten gevolgd. Thuis, maar ook. Hoe kan het ook anders in Engeland? Vanuit de pub. Just you know, make it a bit more memorable than just sitting at home. Yeah, so we're very much into our beer and any excuse to drink at 10 o'clock in the morning is always good. <laughs> so. I mean, obviously, it's, British can only do this. No other country could do this. Yeah, obviously, it's it's very moving, very moving. Ontroerend vindt de vrouw het, maar ze is tegelijkertijd trots op haar land. Aan het eind van de middag wordt de queen in besloten kring bijgezet in de koninklijke grafkelder. Als het aan de vakbonden ligt, gaan de salarissen flink omhoog. FNV zegt dat werknemers er niet op achteruit mogen gaan en wil dat de inflatie volledig wordt gecompenseerd. Bij nieuwe cao-onderhandelingen gaan ze daarom voor 12% erbij. Vakbond CNV zet wat lager in 5 tot 10% erbij. In Los Angeles zoeken ze nog steeds naar de stalker van Justin Bieber. Dit weekend liep er ineens iemand rond in de tuin van de zanger. Beveiligers zagen een man achter de barbecue staan. Toen ze erop afgingen, vluchten de indringer ervandoor. Ze belde de politie nog, maar die kon hem niet meer vinden. En deze herfst nog warm op een terrasje zitten... is er op veel plekken niet bij. Steeds meer kroegbaten halen hun heaters weg... omdat die dingen stroom of gas vreten. En ja, dat is nu duur. Maar Jorg uit Nijmegen heeft wat slims bedacht elektrische kussentjes die je billen lekker warm houden. Het gaat aan wanneer erop gaat zitten en dan heb je een hele lokale verwarming. Dus verwarming vanuit het de rugdeel van het kussen. het geeft een overal warm gevoel door je hele lichaam. En doordat je dus direct verwarmt heb je helemaal geen energie nodig om die hele buitenlucht te verwarmen. Want daar gaat heel veel energie verloren met, met gas of elektrische heaters. Meerdere gemeentes zijn al enthousiast en helpen kroegen en restaurants financieel om over te stappen op dit soort duurzamere terrasverwarming. Het weer, nou, vanmiddag heb je op het terras nog genoeg aan een vliesdekentje. je of 17, wel af en toe een bui. En morgen eigenlijk net zoiets. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 ...bij Zandvoort uh, op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag. Ja, einde van de zomer, uh, Benno. En, uh, ja. Ja, dat betekent dat we weer een beetje de rust in gaan uh, hier in Zandvoort. Uh, ja. Maar er gebeurt natuurlijk wel heel ander nieuws ook uh, bij, uh, bij Haarlem en in Haarlem. En, uh, ja, En daar heb je nu een berichtje over, want dat is een, uh, ja, een heftig uh, bericht. Zeker een heftig bericht van twee uur geleden van uh, politie Noord-Holland-Kennemerland. Dat uh, rond half tien vanochtend kreeg de politie een melding van een steekincident aan de... WF Hermanstraat te Haarlem. In een woning werd een gewonde vrouw aangetroffen... die ondanks de inzet van hulpdiensten... dan moet je denken aan de, natuurlijk twee ambulances... de traumahelie is overleden. Er is één verdachte aangehouden. Toch wil de politie... Eh, roept mensen op die iets gezien, gezien of gehoord hebben... om contact op te nemen met 0900 8844 tot zover. Oké, okay, nou wat gaan we in uh, dit uur allemaal doen? Ja, wat gaan we? We gaan uh, naar Assen toe. Daar is onze grote vriend Randall Lawson en die is bij de Classic Grand Prix Assen. En um, we gaan met hem praten, want uh, we hebben hem wat naar voren geschoven in de agenda, omdat hij het razend druk heeft. Hij stapt van het ene raceautootje in het andere raceautootje en hij heeft allerlei functies. Dan bellen wij eens even met um, even kijken hoe, hoe heet de best de man ook alweer. Um, we bellen even scrollen. <laughs> Waar heb je hem? Willem Strooman. Willem oh, ja. En we gaan nog even praten over een classic. wil het weer. We blijven in de classic zitten. Een classic concert. wat morgen plaatsvindt. hier in Zandvoort. En dan scroll ik nog even door. En dan hebben we. Plasproblemen, maar dat komt pas later. Nou, nee, dat is het. En dan uh, met Willem Strooman om um, uh, kwart voor vier. Nou, dat is allemaal in uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, een hele goede middag en leuk dat jullie allemaal luisteren. Je eigen lokale radio, CFM. We zijn er al 32 jaar en mocht je het nog niet weten, op Radio TV en uiteraard ook uh, via internet. En zfm-life.nl, en dan kan je live meekijken in de studio. Is hier Eros Ramazotti. Siamo i ragazzi di oggi. Pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare la nostra passione. Incontrare nuova gente. Provare nuove emozioni. stare amici di tutti. Hij is weer helemaal terug en Robbie Williams met een, een nieuwe single en die heet de uh, Disco Symphony. We gaan over naar het TT-circuit uh, in uh, Assen en uh, ja, daar is uh, dit hele weekend de uh, Classic Grand Prix. En uh, vandaar dat ik uh, deze muziek er even bij opgezet heb, uh, Benno, oh. van, de, van de Formule 1. Ja, dat kent uh, oh, Rendel waarschijnlijk ja. ook wel uh, ja, ja, de ja, muziek. Ja. Goedemiddag Rendel, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Ja, ik rij even op een fiets heel snel naar, het paddelt, naar mijn trein, want ik moet zo rijden. Oh. Ja, ja, ja, ja. En we moesten nog van alles bij de wedstrijdleiding even uh, veranderen. Dus uh, even drukke dagen, maar hier komt precies op tijd. Ja, zeker. Ja, want uh, normaal gesproken hebben we hier kwart over vier in de uitzending. Maar een uh, heel leuk uh, evenement uh, dit weekend op het uh, TT-circuit in Assen. Wat ja, kun je nou, ons daarover vertellen? Nou, niet heel leuk hoor. Fantastisch evenement hier op het TT-circuit in Assen. Uh, gewoon... Uh, een prachtig mix van uh, ja gewoon mooie tour, tour, touring cars, uh, raceauto's, formuleauto's, maar ook uh, heel veel motorfietsen en heel veel historische gewone auto's hier staan. Dus uh, uh, een prachtig evenement, echt helemaal geweldig. Uh, we, het wordt ook wat drukker. We hebben vanmorgen heel veel regen gehad. Ja, dat is nooit leuk voor het publiek. Nee. Dus uh, dat is altijd een beetje jammer. Ik hoop dat jullie een beetje verstaan want uh, we hebben best wel af en toe een slechte verbinding. We zitten natuurlijk wel in de assen, hè. Dus het is wel, uh, <lacht> jongens middel <van> al, uh. <lacht> maar, uh, <lacht> nee, maar, uh, fantastische organisator. Uh. En uh, allemaal helemaal blije mensen. En uh, ook uh, al, al mijn rijders in mijn de ITC uh, vinden het helemaal geweldig. Ondanks dat het, ja, we zijn allemaal tot de onderbroek zijn, zeg maar. Zo, zo, zo. Ja, en jullie gaan van start met 50 bolides, uh, zie ik u op je Facebookpagina. Ja, 51 zelfs. En uh, we hadden er zelfs 55, dus we moesten tegen een paar rijders zeggen dat ze niet konden rijden. Oh. Ik sta, uh, we staan nu ook weer met 51 en ik ben zelf nummer 52, dus ik sluit achteraan. Oké. Okay. Uh, terwijl ik wel uh, veel verder ben, geloof ik, 11 in de eerste wedstrijd was. Maar ik heb, ja, als organisator moet je jezelf dan toch een beetje terugtrekken. Dus ik uh, ga een beetje naar staan. Valt er eentje toch bij de start uh, tussenuit, kan ik alsnog de baan op, Want anders ga ik gelijk aan het bier. Ja, ja. <lacht> Klaar. Maar je, ja. heb, je, je hebt een, uh, in ieder geval één of twee auto's bij je, rendel. Eh, uh, ik zelf. Ja, jij zelf? Nee, nee, ik heb zelf uh, uh, ja, nee, ik heb, uh, we hebben in het team uh, nu met zes auto's. We hebben het druk. <lacht> ja, ja, ja. We het ja heel ja. druk. En eh, uh, en, uh, ja, ik heb zelf een boekje gezegd. Ik ben, ben al een fantastisch weekend. Want uh, ik heb gisteren voor het eerst in mijn leven een BMW M1 gereden. Zo. Uh, dus dat was natuurlijk ook even leuk. In de regen op Strix. Ik kan je vertellen dan heb je heel, heb je heel druk aan boord. Ja, ja. Uh, dus uh, dat was ook een jongensdroom die uitkwam. En uh, we hebben gewoon ja, uh, iedereen. Uh, weet je, dit is uh, voor, een, voor een organisatie die dit voor de eerste keer opzet. Ja, zo goed opgezet. Helemaal geweldig. Oké, okay, het is de allereerste keer. Fantastisch. Ja, ja, allereerste keer. Maar ik ga je wel vertellen... ...dit gaat wel een heel groot evenement in de toekomst worden. Ja. En uh, het is nu al groot, vind ik, hoor. Dus er is enorm veel te zien. Ik, zit, uh, ik sta hier vlak naast uh, bijvoorbeeld ook de, uh, de oude Jan de Roy truck, met De dubbelkop. Oh ja. Weet je, dus uh, heel veel historische Amerikanen. Morgen zijn er heel veel historische corvettes. Dus ja, fantastisch. Fantastisch. En dan morgen is het uh, race na race, uh, neem ik aan... Ja, het uh, begint dus morgens om 8 uur al oh, en dan zo. gaat de sessie door. Dus... Zo, ongelooflijk. Ja. Ja. Kom je het leer? Kom, kom je het <laughs> ja. zo, moet je even vroeger uit de zo. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> en dan, he, dan lees ik nog een verhaal over een Alpine A310, wat is daarmee? Uh, nou ja, ik rijd een Alpine a 310 natuurlijk, een V6. Uh, dat is mijn raceauto. We hebben dit weekend uh, twee in... Uh, ik heb ook een team, uh, teamgenootje van mij, Robert Jan van der Leur. Die komt uit, uh, uit Haarlem. Uh, die, uh, die rijdt ook met, met zijn Oranje Alpine dit weekend op het ja. En die heeft een heel nieuwe motor. En dan moet hij heel erg winnen wennen, want hij zo meer vermogen dat hij gewend was. Ja, ja. Dus in de regen ging hij een paar keer achter zijn voren geloof ik. Maar ja, dat hoort er gewoon een beetje bij. Dat is ja. helemaal niet erg. Hup. Dat is helemaal niet meneer. Weer een momentje. Zo is dat. En Huub voor de Meulen is een uh, speciale gast, hè? Dat dacht ik, uh, bij dit evenement. Hup. Uh, is dat zo? Dat weet ik niet. Want ik zie zoveel bekende gezichten en die worden er heel dag aangesproken. <laughs> is, Oké. Okay. Is, is nou lang. ja, we hebben wel een uh, speciale gast. Uh, inderdaad, uh, we hebben het over Gijs van Lennep. Oh, die Gijs van Lennep. Ja ja ja, ja, ja, ja. Gijs van Lennep is uh, uh, een ik, ik heb hem nog niet gezien. Hoor, maar jongens, er zijn hier enorm veel uh, uh, speciale gasten. Waaronder natuurlijk ook Giacomo Agostini. Ja, meervoudig wereldkampioen motorfietsen. Uh, die loopt hier als een uh, echte, uh, ik zeg maar Italiaans, uh, nog geen maffia, maar gewoon. Zo'n uh, man die er gewoon heel erg bij loopt dat alle vrouwen opvallen. Ja, ja, ja. Playboy. Uh, okay. Ja, Playboy. Ik geloof dat er wel tegen de 80 ja, uh, loopt. Maar ik ga ik zeggen, al die jonge meiden staan helemaal te kwijlen hier. Dus dat gaat helemaal goed komen. <laughs> Geweldig. Ik, ik, ik denk nu dat een alleen is uh, de, in het hotel vanavond. Dus uh, ja, er zijn nog heel veel oudere motorfietsrijders uit het verleden. Dus uh, dat motorperk is heel leuk. om iedereen loopt de handtekening uit te delen. Dat is heel gezellig. Ja, de oude motorfiets van uh, de opa van uh, Tom Coronel is er ook, hè, geloof ik. Ja, ja, en Tom heeft erop gereden. Uh, uh, ik was die donderdag al. Toen heeft hij uh, voor veel opname erop gereden. En ik heb pas iemand met een smile van iets af zien komen. Maar dat was een hele grote smile, kan ik je vertellen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dus, uh, nou, uh, Rendel, jij moet uh, gauw gaan racen. Ik ga maar omkleden. Want ik moet sowieso, uh, zo meteen de auto in. Ja, geweldig. Dus, uh, heel veel Reis plezier en we spreken je volgende week. En, okay, dankjewel. En de mensen die wat meer willen weten, er is natuurlijk een website classicgp-assen.com. Daar kan je alles vinden. Er is een hele rijke website met veel foto's en veel informatie. Dus wat dat betreft. En ook kan je als je daar naartoe wil nog een ticket kopen. Ja, Rindel, zo meteen is race 2 voor jou, hè? Alweer. En hoe is race 1 gegaan? Uh, race 1 was heel erg nat, uh, mega nat bij ons. Dus het was, uh, uh, dan is het altijd natuurlijk een beetje afwachten. Echt uh, ja, goed zo. Ik, uh, uh, ik had heel sterk gekwificeerd, omdat ik eigenlijk gewoon een paar rondjes gereden had in de kwalificatie. Maar ik ben volgens mij van 28 daar. Ik sta even kijken, 16 of zo gereden, dus dat was goed. Ja, niet verkeerd. In een, in een, in een zelfs geen eens een chaos race, meestal met de regen is een vrij veel chaos. Maar we hebben even één rondje code 6 gehad, omdat er iemand in de grindbak stond. En uh, verder uh, was het een hele mooie wedstrijd waar uh, uiteindelijk uh, gewoon uh, serieus uh, aan de kop van de wedstrijd uh, geloof ik, dat zaten maar. Uh, tussen de eerste acht zat er maar iets, uh, volgens mij maar iets van uh, vier of vijf seconden. Dus het was, uh, oh. die hebben druk gehad daarvoor in. Ja, ja, ja. ja, ja. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Goed, Rindel. Nou, mooie race. En uh, nou, nogmaals een heel veel weekend daar. Ja, dankjewel. Mm -hmm. ja, nou, ja, absoluut aanraden. Kom ja. eens een keer vanuit, vanuit uh, die omgeving naar asje toe. Hey, ik ben ook in Amsterdam maar hier is gewand. Dus het kan. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Helemaal goed. Ja, <laughs> okay. succes met je race zometeen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Ho hoi. Hoi. hoi. hoi. hoi. Dat was Rendel inderdaad met de Pit Report. Ditmaal vanuit Assen. Want daar is het hele weekend de Classic Grand Prix. Een heel mooi evenement. Nog één keer de website waar je meer informatie op kan vinden: classicgp-assen.com. Oké, okay, zeker even kijken op die website en dan zie je heel veel mooie dingen langskomen. En wij spreken volgende week, uiteraard, Rendel ook weer zo rond kwart over vier. In een nieuwe Pit Report. En hier zijn de cars met Drive.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 Nothing's wrong Who's gonna drive you home Tonight Who's gonna pick you up When you fall Who's gonna hang Nothing's wrong En heel veel uh, mooie foto's uh, te vinden op uh, classicgp-assen.com. Waar inderdaad Rendel ook uh, dit weekend bij aanwezig is. Uh, Pit Report, uh, live vanuit uh, Assen met uh, Randall Lawson. Daar hebben we uiteraard twee uh, ja, platen die over rijden uh, gaan. Als eerste de Cars en uh, Drive en daarachteraan uh, de nieuwe single van uh, Mo. Je, je weet wel, die zangeres die... Uh, Ineens met uh, heel veel lekkere muziek uh, opgekomen is uh, hier in Nederland. En haar laatste single heet uh, Blijf rijden, die draait. Dat was juist uh, ook. Gezellig. Yes, het ja. is uh, half vier, tijd voor de evenementenagenda. Ja, en uh, nou, dat zijn er nogal wat. Uh, maar ik neem dus een kleine selectie. En dan, we kijken eigenlijk even vooruit naar oktober, begin oktober, zondag 2. En uh, Dan is er, uh, heeft het IVN Zuid-Kennemeland... in samenwerking met het Staatsbosbeheer en Nationaal Park Zuid-Kennemeland... een programma samengesteld. En, uh, daar beginnen we mee om te melden dat alle excursies gratis zijn. Aanmelden ter plekke, dus dat is wel lekker. Hoef je alleen maar zondag uh, 2 oktober in je agenda te zetten. En je kan kiezen tussen een paddenstoelen excursie... onder begeleiding van een natuurgids. Uh, dat begint dus zondagochtend om 11 uur. Dat um, is uh, doorlopend zelfs. Uh, de laatste excursie om drie uur. Maximaal duurt zo'n excursie anderhalf uur. Een kinderexcursie onder begeleiding van een kindergids. Dat is hartstikke leuk. Half één en half drie. Um, dit is een excursie zonder ouders. En de leeftijd van de kinderen mag zijn tussen de vier en de tien jaar. Nou, of vier jaar nou geschikt is, weet ik niet. Maar goed... Dan een PowerPoint-presentatie over paddenstoelen als je geen zin hebt om het bos in te gaan. Het zal nou, regenachtig weer zijn, dan heb je natuurlijk ook wel weer een dingetje. Dan is het eigenlijk van 11 uur tot 2 uur. En dan is het elk uur, precies op het uur, begint dan een PowerPoint-presentatie PowerPoint -presentatie van 20 minuten. En dat allemaal vindt plaats. Ja, waar vindt het plaats? Op Elswoud, buitenplaats Elswoud, Elswoudlaan 12 in Te Overveen. Het is allemaal rolstoel toegankelijk. Kramen en koetshuizen zijn bereikbaar. En de, maar de excursies gaan wel over onverharde paden. En Elswoud is een vreselijk mooi landgoed. En daar genieten we. We zijn eigenlijk enorm gezegend mee dat we dat in onze uh, regio hebben. Kramen, daar had ik het net over... Daar zijn uh, leuke le en lekkere en leerzame dingen te kopen... zoals koffie, thee, limonade... eetbare paddenstoelen... dat is ook wel erg fijn. als uh... Paddo's? Paddo's. <laughs> ja, dat denk jij weer gelijk aan. Soepje, dat is ook... als het een beetje fris is. Honing en honingproducten bij de Imker. Appels uit de boomgaard van Elswoud. En beschilderde houten artikelen. Buttons maken, dat schijnt ook te kunnen. Dus een hele leuke dag wordt het daar. 2 oktober op het landgoed Elswoud van Staatsbosbeheer. Dan nog een berichtje voor uh, 7 oktober, vrijdag 7 oktober. En daar moet je je wel voor aanmelden. Uh, maar het is overigens ook gratis. Ja, daar hou ik wel van, van die gratis dingetjes. Dat hebben we. En we zitten in een tijd van een oorlog met allemaal uh, hoge inflatie en andere hulpnarigheid. Crisis, crisis, crisis. En dan is het toch wel fijn als de dingen gratis zijn. En dat is de Nationale Ouderendag. Dat is op 7 oktober. En dat wordt gevierd met een voorleeslunch in de Blauwe Tram. En we komen bij elkaar om te lunchen en te luisteren naar een mooi verhaal. En het is de tiende keer dat dit nationale evenement uh, plaatsvindt. Drie verhalen worden er gehouden. Speciaal voor de voorleeslunch schreven Bart Chabot, Marion Bloem en kader Aboula. Een voorleeslunchverhaal. Het verhaal wordt voorgelezen door wethouder Gertjan Bluis... En wil je erbij zijn, dan schrijf je dan nu in. En nu in, dat kan dus bij, um, bij Pluspunt. Ja, bij Pluspunt kan je je gewoon aanmelden. En dat ga ik allemaal niet voorlezen uh, waar dat allemaal is. Maar Pluspunt weet iedereen wel te vinden, denk ik. En Zantwoord toch erop. Ja, ja. Zeker, je ja, zeker. In nieuw North. Dus in uh, nieuw North precies. Even bellen. Goed. 30 40 700. Wat een mooi nummer trouwens. 30 7 700. Ja, het kost wat, maar daar heb je wat. Ja. <laughs> Die voorleeslunch is overigens van half twaalf tot één uur. Anderhalf uur, nou dat is vast. En de locatie is in de bibliotheek eh, van Zandvoort. En dat is in de blauwe tram. Kosten gratis. Oké, okay, en als je wil aanmelden voor evenementen, dan kan je ook nog terecht bij een website van de gemeente. Ja, ja, ja. Oh ja, dat is als afsluiter. Uh, organiseer je in 2023 een evenement in Zandvoort. Meld je dan aan voor de regionale evenementenkalender. En dat is wel een beetje erg verplicht, geloof ik zodat bekend is welke evenementen er volgend jaar allemaal in de regio Kennemerland worden georganiseerd. Op die manier kan er worden ingespeeld op piekperiodes... en kan overlap van evenementen op dezelfde datum worden voorkomen. Meld je evenement aan voor 22 oktober bij de gemeente Zandvoort. Het melden geldt zowel voor grootschalige evenementen als kleinschalige activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een feest bij een strandpavioen, een sportactiviteit, een particuliere markt... Uh, doe je melding zo vroeg mogelijk, zodat de veiligheidsregio Kermland, de VRK, tijdig inzicht heeft in het aantal evenementen in onze regio. Ze moeten namelijk de capaciteit van politie, brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio organiseren. Meer weten hierover is uh, www.zandvoort.nl/slash evenementen. Ja, en Goor uh, die, uh, moet dat ook weten, hè? De geneeskundige ja. hulpverleningsorganisatie in de regio. Ja, dat... Is dat nou een beetje hetzelfde als uh, de GGD, of niet? Nee, nee, nee. De Goor is een aparte afdeling. Zeg maar een beetje de, de Rampenclub, noem ik het altijd maar. Dat zijn de mensen die zich. Uh, veel grootschalige incidenten bezighouden. Maar ook preventieve rampenplannen schrijven voor, uh, voor de regio. Zoals Tata Steel en Schiphol, weet je wel. Daar, okay. uh, daar bemoeien ze zich altijd erg mee. Dus de Goor, uh, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie, die, uh, ja, die heeft het daar erg druk mee. Oké, okay, nou schrijf je in voor 22 oktober als je mooie evenementen volgend jaar wil organiseren. Evenementencommissie Evenementencommissie@zandvoort.nl Voor 22 oktober. En niet vergeet om dat te doen. Want uh, anders kan je evenement mogelijk niet doorgaan. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Hier is Split Dance. Een message to my girl. Een van mijn favoriete plaat uit de jaren 80. Deze van Split Dance en Message to My Girl. Zo gaan we praten met Willem Strohman... over een mooi evenement wat er weer aan gaat komen in de protestantse kerk... van Classic Concerts. Maar eerst gaan we de plaat van De Rode Duivels draaien. Ja, want het WK gaat eraan komen in Qatar op 20 november. En dit is het lied van De Rode Duivels. Zij hebben al een lied, wij volgens mij nog helemaal niet. Warrior...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 Yeah, I'm a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 Het uh, WK voetbal uh, vanaf 20 november in Qatar. En de Rode Duivels, die hebben al een uh, plaatje, binnen, oh. Helemaal nou, dus, voor uh, Oscar en de Wolf voor je en uh, Warrior. Nu nog een beker. Ja, het <laughs> nou, ja, zou het gaan lukken om uh, te winnen van uh, onder meer Nederland? Ja, Dan geen... moeten ze wel even aan de bak. Ik heb geen denk idee. Denk ik zo. Jawel. Nou, je had net uh, de evenementagenda en uh, wat er eigenlijk ook altijd wel bij de evenementen hoort uh, hier in Sanford. Zijn de mooie concerten van uh, Classic Concerts. Natuurlijk. En daarvoor hebben we aan de telefoon Willem Stromand. Goedemiddag Willem. Ja. Nou, vertel eens morgen. Hè, morgen is het, is het eigenlijk het eerste concert van het seizoen. Willem? <laughs> We hoorden hem, ja. Oh, oh jij, oh jij. Nee, Willem? Hallo Willem. <tie> nee, nee, nee, geen Willem. Geen, nee, geen Willem meer. Nou ik ga wel even een plaat draaien. Ja, Dan uh, gaan we ja, trok Dat trok is toch, uh, toch iets heel raars uh, met die. Uh, we met hebben die, technische problemen. Met, uh, met die telefoon vandaag. Het ja, niet ja. helemaal lukken zoals het zou moeten. Maar goed, laten we zien wat op. Toch, Benno? Zeker, zeker. Oké. Okay. Nou, we waren net uh, Willem uh, kwijt, maar ja, uh, ja. gelukkig is hij weer aan de telefoon. Goedemiddag uh, Willem Strooman, welkom in de, ja, de uitzending. Stroman, ja, zeker wel. Ja, ja, goedemiddag, ja, we gaan, uh, gaan jou bellen, want uh, morgen weer in de protestantse kerk... een concert ja. van uh, Classic Concerts. Ja, ja. En Willem is dit uh, eigenlijk het eerste concert uh, sinds het, uh, dit seizoen? Nou ja, van dit seizoen na de grote vakantie inderdaad. Ja, ja, ja. En wat en, voor concert uh, gaat dat uh, worden? Ja, nou, we beginnen meteen goed uit te pakken. Het zijn, morgen zijn het vier laureaten. Wat zijn dat? Prinses... Wat, zou, wat zijn laureaten? Dat zijn de winnaars. Oké. Okay. Laureaten, dus die, die de Laurenskrans hebben omgekregen gehangen Van, van het... het prinses Christina concours. Ja, en dat wordt uh, ook, geloof ik, elk jaar in Haarlem gehouden, ja. ja. En dit zijn dus vier jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Zo, oké. Okay. De eerste is uh, Hassan Poshum. Die is uh, pianist... Ja? Die aangaf dat hij zo ontzettend blij was dat hij een van de winnaars was. Dat het voor hem en ook echt een, een boost is, een steun om verder te gaan met zijn pianopraktijk, uh, zeg maar. En ja. zo. Nou, hij speelt uit uh, Bach, dus Bolte en Klavier. Hij speelt twee nocturnes van Frédéric Chopin en een etude van Rachmaninoff. Okay. Nou, als je dat kunt spelen op deze leeftijd, ben je knap hoor. Ja, is dat ook? Uh, okay. De tweede is uh, Mariska Doveren. Ja. En deze is een harpiste. Oké. Okay. die speelt een aantal stukken echt van typische harpcomponisten. Dat dan een beetje buiten mijn bereik valt. Dus ik ken die namen niet. Nee. Maar het gaat over P.E. Meijer, 18e eeuws. Uh, is nog een 19e eeuwse en een, een rumba van Salceto uit de 20e eeuw. Dus die doet echt een heel vertakt stuk. En die rumba, ja, dat daar door die kerk, dat is onvoorstelbaar. Ja, dat moet heel dat mooi klinken, waar. denk ik, hè? Ja, wel hoor. En dus de laatste is Pouja Azimi. En dat is een violist. En ook in die leeftijd. En hij wordt aan de piano begeleid door Natasja Dauma. En zij spelen van Richard Schumann een deel uit een vioolsonate. Hij is violist. En daarna van Felix Mendelssohn Bartholdy twee delen uit het vioolconcert in e klein Oké. Okay, en, en gaan de... ze nog met elkaar wat spelen? Nou, niet alle vier gelijktijdig. Oh. Want er zijn dus vier eigen uh, eilandjes. Ja, je hebt. De ene is concertpianist en de andere is harpist ja. En de andere is violist. Dus, uh, gaan elk... En die violist heeft dus zijn eigen uh, begeleidster... waar hij altijd samen zijn uh, optredens mee doet. Ja. Dus ja, logisch. Het is niet gepast om nu een stuk te verzinnen... waar ze alle vier tegelijkkeer... nee, nee, nee. Maar wel het interessante van Mendelssohn is dus... dat Mendelssohn, net als Mozart, ook een jeugdtalent jeugd was... Dus waarschijnlijk is Mendelssohn, toen hij dit componeerde, veel concert, net zo oud geweest als nu de speler. Oh, wat en leuk. 15, en 20 jaar. Ja. Ja, ja, dat is hartstikke dat leuk. Is toch, ja. Goed, en morgenmiddag. Komt ja, morgenmiddag. Hoe laat? En de, hoe laat? Om drie uur. drie uur. En de entree ja, is belachelijk laag. Het is slechts 5 euro entree. Dus ja. Enkel, In eh, deze crisistijd is, is dat een hele mooie prijs. En hoe laat kunnen en... de mensen al naar binnen? Nou, meestal zijn we rond twee uur wel, uh, twee uur kwart over twee gaan we meestal wel open. Oké, okay, nou hartstikke fijn. Dus, uh, dus, jouw uh, hoor. Nou, dat was dus een heel mooi concert, uh, uh, Willem. Dat wordt zeker, ja. We en... zijn heel blij, wij zijn dus het nieuwe bestuur. We hebben het overgenomen van, uh, van Toos en, uh, en Engels. En uh, ja, het gaat ons, uh, wat dat betreft gaat het ons goed af, dus dat is heel fijn. Ja, en we uh, zijn, zijn er eigenlijk makkelijk aan. Uh, en Kunnen jullie makkelijk, uh, zeg maar, muzici vinden die op willen trainen? Ja, nee, dat is, dat is nooit een probleem geweest. We hebben nu nog een aantal mensen op de wachtlijst van oh. nou, we gaan gewoon kijken, we gaan selecteren. En ook om de, de, de concerten zelf. Uh, variatie en afwisseling. Dat we niet vijf concerten achter elkaar met pianisten hebben. Ja, ja. Maar dat we echt na het piano hebben weer eens. Een, elke keer is heel wisselend. Zelfs een wachtlijst om op te treden bij klassiek Concerts. <laughs> dat vind ik wel nou, mooi. Dat is... En dan één keer per jaar, dat heet dan de grote productie. Ja. Dus op 18 december hebben we dan weer het, uh, uh, het staar. Okay. En dat gaat dan in de Agatha-kerk. En uh, de andere concerten zijn allemaal in de protestante dorpkerk... op het, op het dorpsleet, zeg maar. Ja. Dus, uh... Zeg Willem, nou hadden wij uh, Matthijs Broers... die is de dirigent van het Kennemer Jeugdorkest... Uh, hadden we aan de, ja. aan de telefoon vanmiddag. Okay, yeah. uh, maakt hij nog een kans om uh, op te treden in het, uh, in, bij jullie? Nou, dan moet hij even met ons, uh, met ons even contact opnemen. Ja, ja, ja. Maar dat is wel dat is een jeugdorkest. Ik ben een de bestuursleden, maar ik ga daar niet in eentje over. Nee, dat snap ik. Ik ga geen toezeggingen doen, maar nee. dat nemen we met elkaar nemen we dat aan. Ja. En volgens mij hebben zij eerder al eens een keertje gespeeld bij ons. Dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Hij zei inderdaad wel dat hij in Zandvoort al uh, opgetreden had. Ja, dus dat is waar. waarschijnlijk bij jullie dan. Ja, dat zou bij ons zijn geweest. Ja. Want ja, of ze moeten zelf, ja, kunnen natuurlijk... Op eigen gelegenheid een, een, een, een zaal of een ruimte, huren of een kerk waar je concert gaat organiseren. Maar wij hebben dus de hele. Ja, wij hebben dus alle. Alles is geregeld bij ons. Dus ja. uh, bij ons kan het zo gedaan worden. Fantastisch. Willem, dankjewel ja. voor de bijdrage maar aan dit programma. Eén keer, een keer we hebben we maar één concert per maand. Dus, ja. dus het is vaak. We zitten nu in de planning binnenkort voor uh, volgend jaar. En dan, ja, komend jaar gaan we je plannen voor 2024. Ja, logisch. Dingen gaan wat langer vooruit gepland. Sommige, ja. ja. ja zo, zo werkt dat ook, ja, met optreden. Ja, en dan heb je weer corona. Dan ja. ga je concentratie dus zo met dezelfde vaart niet door. Ja. En begin van dit jaar nog een paar keer gehad. Dus, weet je, dan ja, heb je ook... Ook bezoekers die teleurgesteld zijn. Maar ook spelers die ja. er naar uitkijken om bij ons te kunnen spelen. En dan, ja, dan hebben we het gehad. Uh... Nou, nou ja, iedereen kan vanaf uh, volgende week weer zijn coronaprikje halen. En zijn griepprikje. Ja. Dus dan uh, hopelijk uh, blijven uh, blijft, uh, blijft we daarvan gevrijwaard. Goed ja. Willem, dankjewel voor je bijdrage. En uh, graag tot de volgende keer. Graag morgenmiddag om drie uur in de Dorpskerk. Zo is dat. Dankjewel. Dag hoor. Tot ziens. Dag Willem. Dag. Champagne, fútbol en rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar señal porque el alcohol no me ataja un poco mal Cerveza fría pasia alegría. Si Me voy viral y hay un escándalo. Mami, que tiene de malo? Que yo me esté emborrachando. Si tú me conociste en la rumba. ¿Qué es lo que te está incomodando? Uh -huh. Champagne, fútbol y rumba. Y yo reggaetón retumba. La fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar. Nou, Willem Strooman had het net over de Roemba. Ik denk, nou, daar heb ik ook een plaatje van. Oh ja, tuin, dat, ja, daar ging het over. Hè? Je hoorde inderdaad onder meer uh, Enrique Iglesias in en, uh, de Roemba. Zo is dat. Roemba, Roemba. Nou, we gaan alweer uh, bijna op naar het nieuws: in uh, weer van uh, vier uur. Ja. Ik ben benieuwd hoe het met Rendel gaat uh, daar op het uh, circuit van uh, Assen. Want nou, de... je zit momenteel in zijn auto, hè? race nummer twee. Ja, en je weet hè, de race wordt nooit in de eerste bocht gewonnen. Dus uh, nou, dat horen we volgende week. Nou, misschien heeft hij een ooit in dat hij ons hoort <laughs> uh, tijdens de race. Uh, nou, ik denk niet, doen. maar goed, uh, je weet het maar nooit hè. Zullen we het nog even over dat nieuwe boekje... Van, over die tramlijn amsterdam haarlem zandvoort Ja, dat is wel he? heel interessant. Dat heb, uh, heb jij heel leuk uh, gepubliceerd. Dat uh, is even kijken precies 65 jaar geleden is de tramlijn Amsterdam-Halem-Zandvoort werd opgeheven oh dat is een beetje jammer voor de stichting de nieuwe, de nieuwe blauwe tram was dat aanleiding om deel 5 van de boekenreeks geheel te wijnen aan deze beroemde tramlijn het was eigenlijk ontzettend jammer dat die niet meer bestaat hè. met als titel de tramlijn Amsterdam-Halem-Zandvoort en beschrijft dit nieuwe boekje de historie van de trams tussen Amsterdam-Zandvoort te beginnen met het Enet en en net in 1899 en eindigt bij de opheffing van de tramlijn in mijn geboorte na jaar 1957. Gewone Amsterdammers die konden met de tram vanaf het spui naar Zandvoort. Dat kon gewoon vanaf 1904. Daarvoor was de, daarvoor was de badplaats zeer deftig. En nou, dus niet voor de gewone man. Met de komst van de blauwe trein of de Boedapester, was het De, toch? de Boedapester, ja, ja, ja de ja. Boedapester. Want uh, ja, dat is werd... een wat steviger trein die een lang, of tram die een langer afstand uh, kan rijden. Ja, dus, precies. Uh... En werd Zandvoort de badplaats voor de gewone Amsterdammer. Het toerisme per vliegtuig bestond uiteraard nog niet. Een dagje Zandvoort was nog een bijzonder uitje in die tijd. Gezinnen brachten daar ook hun vakantiedagen door. Je komt met, trein, trein, uh, met de tram, trein of fiets naar Zandvoort... Tot het begin van de jaren 1960 was Zandvoort de belangrijkste vakantiebestemming voor Amsterdam. Nou, de oorsprong van de blauwe tram lag in de Bollenstreek. In 1881 werd de stoomtramlijn aangelegd die de steden Haarlem en Leiden met elkaar verbond. Door diverse overnames van paratram-stoomtramlijnen kreeg de NZH een tramlijnennet dat zich uitstrekte van Volendam tot Scheveningen... Nou, dat is een enorm gebied. In april 1898, ja, ik moet wel even goed uitspreken... werd de eerste Nederlandse elektrische trammaatschappij, en dat is E-net, opgericht. Op 1 juli 1899 vond de officiële opening plaats van de lijn Haarlem-Zandvoort. Voor Zandvoort was de verbinding van Amsterdam naar Haarlem... Zandvoort-Bloemendaal van groot economisch belang... En de trams hadden voor 1924 een gele kleur en na 1924 een donkerblauwe kleur. Op 1 september 1957 werd de laatste rit met de blauwe tram gemaakt. Nou, dat is toch wel heel jammer. Het boekje is dus te kopen, bestaat uit 84 pagina's en is voor 1895 verkrijgbaar bij de diverse boekhandels en waaronder ook in het dorp. Uiteraard, bij de Bruna gewoon even vragen of ze het boekje hebben... Ja. of ja. willen bestellen voor je. En er is ook een website, denieuweblauwetrem.nl Dankjewel En zometeen het volgende uur, derde uur alweer... Zandvoort op zaterdag. Dus lekker blijven luisteren. Zonnetje schijt in Zandvoort. En we hebben nog heel veel goede muziek meegenomen naar de studio. En ook hele leuke informatieve berichten. Graag tot zometeen.